uur. Het NOS Journaal door Alt Meegens. Goedemiddag. Grote gevangenenruil in Syrië. De onderzoeksraad gaat incidenten in een ziekenhuis in Spijkenisse onderzoeken. En Amsterdam sluit 9 illegale hotels in het centrum. Vanmiddag alleen in het uh, zuidoosten nog regen. In de rest van het land wordt het droog en er komt de zon af en toe erbij. Maximum temperatuur ligt rond 8 graden en er waait een matige zuidwestenwind. Morgen eerst nog wat zon, maar morgenmiddag wordt het weer bewolkt. Later op de dag valt er dan af en toe wat regen of motregen. en Het wordt morgen ook iets kouder dan vandaag. In Syrië is een grote gevangenenruil aan de gang. De opstandelingen hebben 48 Iraniërs vrijgelaten... die ze in augustus in Damaskus hadden ontvoerd. En in ruil daarvoor worden nu ruim 2100 Syrische burgers... door het regime van president Assad vrijgelaten. Correspondent Sander van Hoorn, Sander, die Iraniërs die 48 zijn... intussen vrij, hoe zit het met de Syriërs? Dat zijn uh, gewone burgers, naar verluid. En de berichten die we daarover krijgen zeggen ook... dat die op dit moment vrijgelaten worden. Niet duidelijk is hoe snel dat gebeurt en wanneer dat tot ooit moet zijn... maar dat dat op dit moment aan de gang is. En wie zijn die burgers die worden vrijgelaten? Uh, ook dat is onduidelijk. Uh, dat zijn uh, geen gewapende strijders, uh, zeggen de berichten. Uh, dus gewoon burgers. Maar ja, je kunt je ook voorstellen dat op het moment dat het regeringsleger een wijk binnentrekt. dat er uh, redelijk breed, om het eufemistisch uit te drukken. gearresteerd wordt. Dat er veel burgers bij opgepakt zijn in de loop van de afgelopen 21 maanden. dat de strijd al duurt. En, en zo'n gevangenenruil uh, zoals nu, zo'n zo groot, komt dat vaker voor? Dat komt vaker voor, maar dan op kleine schaal. En eigenlijk op een heel lokaal niveau. Ik was bijvoorbeeld uh, in november in Homs. En daar sprak ik met religieuze leiders, christenen, moslims... die een soort netwerk hadden gevormd onderling, om onder andere dit soort dingen mogelijk te maken. En dan zie je ook dat dat dan uh, vooral kidnappings uh, zijn. Uh, dit was meer een politieke gevangenenrouw en ook een hele grote. Dus op deze schaal hebben we het nog niet gezien. En dan valt op dat een Turkse organisatie daar een rol bij lijkt gespeeld te hebben in Damaskus. Heeft bemiddeld en we hopen later vandaag misschien van die Turkse organisatie te horen wat hun rol precies geweest is en hoe het in zijn werk gegaan is. En, en, en waarom eigenlijk die merkwaardige balans van 48 Iraniërs en, en 21, ruim 2100 Syriërs? Ja, dat, dat is natuurlijk de grote vraag. Kijk, over die Iraniërs, die zijn in augustus uh, opgepakt... en daarvan hebben de opstandelingen meteen gezegd... dit zijn leden van de revolutionaire garde. Ze toonden ook pasjes waaruit dat zou moeten blijken. En die zouden, was dan de verdenking... er zijn om de Syrische regering te helpen. De Syrische regering en de Iraanse regering... die hebben altijd gezegd... dat zijn helemaal geen leden van de revolutionaire garde. Het zijn Pelgrims, Dat klinkt misschien raar in oorlogstijd... Belgrims, maar in Syrië ligt een aantal belangrijke heiligingen, ook voor de Iraniërs. We hebben het nooit precies geweten, want die pasjes ja, dat zag er wel overtuigend uit, maar daarvan hoor je ook uit Iran dat uh, mensen in het buitenland dat ze pasjes wel vaker bij zich dragen. Dat hoeft op zich niks te betekenen. En wat dat betreft kun je eigenlijk zeggen dat we nu pas meer duidelijkheid krijgen. Juist door die scheve ruil. Ruim 2100 Syrische burgers in ruil voor 48 Iraniërs. De verdenking is dan natuurlijk meteen dat dat meer geweest zullen zijn... dan simpele pelgrims. Sander van Hoorn, dank je wel. De onderzoeksraad voor Veiligheid stelt een onderzoek in... naar het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse. Het ziekenhuis kwam eind vorig jaar in opspraak. Onder meer door een onverklaarbaar sterftecijfer op de afdeling cardiologie. De Raad wil weten hoe het ziekenhuis informatie over incidenten... en vermijdbare doden registreert en rapporteert... om te voorkomen dat het ziekenhuis in de toekomst weer de fout ingaat. De Raad richt zich niet op individuele patiëntendossiers. Die worden afzonderlijk onderzocht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Overigens stopt het Ruwaard van Putten ziekenhuis... in de loop van dit jaar als zelfstandig ziekenhuis... vanwege financiële problemen. Het gaat op in drie andere ziekenhuizen. Onderzoekers in Wageningen hebben een nieuw middel ontwikkeld... voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Die rups vreet eikenbomenkaal, zorgt voor irritatie bij mensen. Haartjes van de rups die kunnen namelijk zorgen voor uitslag. Kees Boy van de Wageningen Universiteit, goedemiddag. Ja, goedemiddag met uh, Kees Boy. Ja, die hadden we net willen hebben. Uh, de ja. eikenprocessierups, uh, ja, meestal is het wat later in het jaar... dat we daarmee te maken krijgen, nu in januari al. Want u heeft een middel gevonden waarmee die rups kan worden bestreden, hè? Ja, nou, zover is het nog niet helemaal, maar we hebben uh, die beesten die uh, moeten achter elkaar aanlopen en uh, die, daar gebruiken ze stoffen voor. En ja. we hebben nu stoffen gevonden die mogelijk dat, verdrag, dat gedrag kunnen verstoren. Ja. En daar hopen we dus uh, in de toekomst de interruptie mee te kunnen, op een milieuvriendelijke manier te kunnen bestrijden. Hoe, hoe gaat dat dan gebeuren, die bestrijding? Nou, die ruptie uh, die, die lopen dus inderdaad achter elkaar aan. En uh, die, die hebben die geurstoffen die ze zelf produceren, hebben ze dus nodig. Dat zijn natuurlijke stoffen. Lichaamseigen stoffen of zo zijn dat? Ja, het zijn lichaamseigen stoffen. Ja. En uh, wij hebben vorig jaar die stoffen kunnen, te pakken kunnen krijgen. En we hebben al een testjes mee gedaan. En dan kan je dus het beest achter elkaar aan het laten lopen. En die deed het idee is nu om dus uh, zeg maar valse sporen uit te zetten. Of die beesten dus danig gedrag te, te verstoren zodat ze het verkeerd kan oplopen, zeg maar. Dat ze het voedsel niet meer kunnen vinden. Ja. Of hun nesten niet meer terug kunnen vinden. En daardoor uh, bestreden kunnen worden. Maar dan, ja, dan stel ik me zo voor, dan loopt er iemand met een flesje of een, uh, een spuitbus en uh, uh, die, die zet zo'n spoor uit. Uh, waar moet dat naartoe leiden dan? Ja, dat moet natuurlijk op een grote, grootschalige manier toegepast kunnen worden. Het is wel zo dat, uh, dat het meestal lokaal bomen met rupsen. Uh, dat er ruts aanwezig zijn en ja. de gemeente besteden daar heel veel tijd en geld aan natuurlijk. Maar wij zoeken natuurlijk dan nou wel een efficiënte manier om die stof makkelijk te kunnen verspreiden, bijvoorbeeld door te verspuiten. Ja. Inderdaad. Maar dat moeten we inderdaad in la laanbomen of in, in parken moet dat dan toegepast worden. En dan moeten ze ja. uit die boom gelokt worden en dan uh, naar een open vlakte of zo? Nou, nee, zoals in. Het wordt dan in de boom gespoten. En uh, dan komen die geurstoffen dan overal te zitten. Ja. En die beesten die kunnen dan niet meer hun eigen soortgenoten vinden. En die lopen dus de verkeerde kant op, zeg maar. Okay. Het wordt wel verspoten of, het, of de beesten worden in de bomen naar bepaalde plekken gelokt waar je ze op een andere manier misschien met lijmvallen of iets dergelijks kunt bestrijden. Oké. Okay. Nou, ik uh, wacht het graag met u af of dit, uh, of dit gaat lukken, deze nieuwe manier van, uh, van bestrijden van de eikenproces. rups Kees Boy ja. van de Wageningen Universiteit. Goedemiddag. Ja, bedankt. Goedemiddag. Dit is het NOS-journal. Het door er de inspectie voor de gezondheidszorg blijft achter de afspraken staan... die in het verleden zijn gemaakt met neuroloog Janse Steur. Het CDA verwijt de inspectie dat hij uh, het in 2010... op een akkoordje zou hebben gegooid met de neuroloog. De deal werd gesloten nadat Janse Steur zich vrijwillig... uit het big register had laten schrijven... en hij dus niet meer in Nederland als arts mocht werken. De inspectie benadrukt dat ziekenhuizen in het buitenland... zelf verantwoordelijk zijn voor het natrekken van het verleden van de artsen. De afgelopen maanden zijn in het centrum van Amsterdam negen illegale hotels gesloten. Waarschijnlijk zijn er veel meer illegale hotels. Daarom zet het stadsdeelcentrum in op de aanpak van dit soort malafide overnachtingsplekken. Janine van Pinksteren, voorzitter van het dagelijks bestuur stadsdeelcentrum. Goedemiddag. Uh, goedemiddag. Een, een illegaal hotel. Hoe ziet dat eruit? Ja, dat is verschillend. Maar een illegaal hotel is een, uh, is een uh, betaalde um, uh, overnachtingsgelegenheid... Uh, in wat in de meeste gevallen eigenlijk bedoeld is als uh, woning... en waar dan ook allerlei voorzieningen die bij een hotel horen niet aanwezig zijn. Maar je ziet aan de buitenkant, zie, zie je daar dat, dat het een hotel is? Nee, nee, dat zie je niet aan de buitenkant. Dat valt op een gegeven moment op, omdat er wel erg vaak... Groepjes mensen met rolkoffertjes aankomen en twee dagen later weer vertrekken. Dat valt helaas ook op en dat is vaak de manier waarop wij erachter komen doordat buren overlast hebben van het hotelgebruik. Hm. En allerlei uh, hotels hebben niet de voorzieningen die ze wel zouden moeten hebben... als ze een echt hotel waren. Welke voorzieningen zijn dat dan? Nou, dat uh, is onder andere um, uh, brandveiligheidseisen die, uh, die dan moeten worden gesteld. Uh, uh, als u um, uh, buitenstaande als vreemde mensen um, ergens uh, laat slapen... terwijl ze de omgeving niet kennen, dan heb je toch gewoon aanduidingen... als ja. een die platte grondjes die je op de kamer ook. ziet en zo uh, Precies, in dat een legaal hotel. Ja. Precies, uh, dus dat is belangrijk. Dat mensen ook weten hoe ze eruit kunnen komen. in geval van brand. Ja. Die ontbreken uh, in die illegale hotels uh, heel vaak. En, uh, nou ja, dat is gevaarlijk. En het is gewoon verboden om. Meer dan uh, vier mensen um, uh, zonder uh, hotelvoorzieningen... Um, die, die niet een band met elkaar hebben, zou ik maar zeggen, oh, ja. te laten overnachten. Ik kan zeggen, want als ik vijf familieleden over de vloer krijg... Nee, dan, precies. Uh, ja, ja, nee, precies. Okay. Maar u wordt, u wordt geacht uw familieleden duidelijk te maken... wat de kortste route naar het ja. toilet is en naar de voordeur bijvoorbeeld. Negen illegale hotels zijn gesloten vanwege brandveiligheidseisen. Zeventien ja. zijn er onderzocht. Waarom die andere acht ook niet direct gesloten? Uh, omdat het het gemakkelijkst is uh, om meteen te sluiten... op basis van die ontbrekende brandveiligheidsvoorzieningen. Ja. Uh, en als dat ernstig is en we checken dat... Uh, in samenwerking met de brandweer en met de politie... Uh, en als het advies van de brandweer is ja, dit is echt levensgevaarlijk, dan is dat een, uh, een aanleiding om het ook meteen te sluiten. Want dan willen wij het ook niet op ons geweten hebben om te zeggen van nou, ja? we gaan het eens administratief uitzoeken en zo. Nee, dan is het duidelijk. Dan is dat een reden om meteen te sluiten. En die andere het... acht worden mogelijk in de toekomst ook gesloten. Ja, hm. maar dan is dat dus niet uh, op basis van die extreme brandonveiligheid, maar dan is het domweg op basis van het illegaal gebruik van een woning, uh, het ontbreken van andere uh, ja. voorzieningen uh, en dergelijke. Dat is helder. Janine van ja. Pinksteren, voorzitter van het bestuur Stadsdeelcentrum in Amsterdam. Dank u wel. Oké, okay, dag. Dag. Sport. De drie Nederlandse profploegen en de Unicaan WU hebben een akkoord bereikt over de gezamenlijke aanpak voor wielrenners met een dopingverleden. Vandaag lekte uit dat renners die bekennen dat ze voor 2008 doping hebben gebruikt... niet bang hoeven te zijn dat ze hun baan kwijtraken.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 Nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Grote gevangenenruil in Syrië. Ruim 2000 Syrische burgers komen vrij. En de opstandelingen laten 48 Iraniërs gaan. De onderzoeksraad gaat incidenten in het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenissen onderzoeken. En de afgelopen maanden zijn in het centrum van Amsterdam negen illegale hotels gesloten. Dat was het, het uitgebreide NOS-journaal. meteen Jurgen van den Berg weer met lunch.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 is Radio 1, NCRV, -E. lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch. Zometeen met Harry Derks, die is voorzitter van Achilles 29 in Groesbeek. Dat is de ploeg die amateurkampioen van Nederland is... maar niet de overstap wil maken naar het betaalde voetbal. En dat lijkt niet zo'n gekke beslissing, nu ook AGO-VV alweer failliet is. Voor de reportageserie In de Praktijk is Maarten Bleumers deze week in Tijalf... waar ze zich opmaken voor het EK Allround. Vanmorgen leerde hij dat de man op de dwelwagen meer doet... dan alleen maar het gaspedaal indrukken. Dat is ook een kwestie van uh, gevoel, hoor. Ja, je voelt hoeveel, hoeveel dat, dat je er ongeveer afhaalt. En uh, ja, dat de baan een beetje vlak is. En is uh, niet zomaar even dom, dom weg een tomtomweg rondje rijdt. Half twee, stand.nl. De stelling dan, het is goed voor Nederland als Jeroen Dijsselbloem... voorzitter van de Eurogroep wordt. Onze uh, kerstversen minister van Financiën wordt daar nadrukkelijk voor genoemd. Al een tijdje. 21 januari wordt het echt duidelijk. Maar alle grote, belangrijke spelers die uh, noemen zijn naam...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 Achilles 29, prachtige club uit Groesbeek. Is het afgelopen seizoen Nederlands amateurkampioen geworden. Had kunnen promoveren uit de topklasse naar het betaalde voetbal. Dus naar die eerste divisie. Maar Achilles 29 zag dat niet zitten. Want dat is uiteindelijk behoorlijk duur. En met de problemen van het failliete AGOV in het achterhoofd... heb ik daarom een werklunch met Harry Derks. Hij is voorzitter van Achilles 29 en ook nog eens een keer voorzitter... van de CV Topklasse. Dat is de vereniging van topklasse amateurclubs. Dag meneer Derks, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom wilt u geen profclub worden? Nou ja, kijk, uh, het is heel lastig om, uh, om die stap te maken. We hebben vorig jaar uh, als Achilles uh, wel deelgenomen aan het onderzoek... om te kijken of het mogelijk is. Maar het staat op dit moment op te veel uh, bezwaren. En, en wat zijn die bezwaren met name? Ja, dat is heel, heel uh, divers, maar we hebben het natuurlijk over, over speeldag... we hebben het over aantal uh, contractspelers uh, die fulltime in, in dienst moeten zijn. Uh, dat soort zaken is gewoon voor een amateurclub op dit moment heel moeilijk uh, in te vullen. En ook je moet daarnaast ook een behoorlijke groei doormaken... om daadwerkelijk een rol te kunnen spelen op dat niveau. Uh, en dat is ook wat we om ons heen hebben gezien de laatste jaren. Dat dat niet meevalt, want je noemt net uh, AGOVV... En uh, ja, daar speelden wij uh, tien jaar geleden in de, in de hoofdklasse destijds nog tegen. Toen ja, zij uh, de stap maakte. 2003 zijn zij overgestapt ja. van amateurvoetbal naar de profs. Ik zou uh, bij mijn eerste vraag hebben gedacht dat u als eerste zou zeggen... nou, het is gewoon heel moeilijk om al dat geld bij elkaar te krijgen. Sponsors, noem het allemaal maar. Maar ik begrijp dat u vooral aanloopt tegen de regels die vanuit de KNVB worden opgelegd. Nou, niet alleen vanuit de KNVB. Hè. Er zijn ook regels uh, die men onderling afgesproken heeft. Daar zijn ook uh, uh, de werknemersorganisaties zoals uh, uh, Proprof en uh, de VVCS uh, bij betrokken. En men streeft aan die kant vooral naar gelijkheid. Zodat uh, natuurlijk alle clubs met dezelfde regels uh, te maken hebben. En die kunnen wij niet zomaar invullen als amateurclub. Wat je vroeger nog wel eens had hè, in de eerste divisie: dat iemand uh, gewoon overdag voor de klas stond. Ik noem maar wat. En dan ging hij een beetje trainen smiddags. En dan uh, speelde hij uh, s'avonds uh, gewoon mee. Uh, dus eigenlijk, een, een, een, hoe noem je dat ook alweer? Een semi-prof. Uh... Een semi-prof, semi ja, ja, Ja, semi-prof. Uh, maar dat, dat is er niet meer bij tegen. Want Je moet gewoon fulltime prof zijn en dat wil de vakbond ook van spelers. Ja, om die gelijkheid te hebben. Kijk, op ons niveau, op topklasniveau, zijn de meeste spelers semi-professional. Die hebben dus dagelijks werk of studie. En staan een aantal uren op de loonlijst bij hun club... En spelen op, dat, uh, op die wijze is op een hoog niveau. En in het betaald voetbal, en die regel is de laatste paar jaar... wel, wel naar beneden bijgesteld. Maar staat op dit moment nog steeds dat je mm. 16, 16 spelers fulltime... op de loonlijst moet hebben. Ja, um, ja en AGOVV, u zei het al, uh, het komt voort uit het, uh, uit het amateurvoetbal. Uh, hoe kijkt u naar de problemen daar? Ja, dat is natuurlijk eh, schrikbarend wat daar gebeurt. Maar eh, nog geen twee jaar geleden was het RBC hetzelfde aan de, aan de orde. En die zijn ook eh, gewoon vanuit het amateurvoetbal omhoog gestapt. Uh, dat is een zeer kwalijke zaak. En, en als we ook nog eens een keertje kijken naar de, de achterban, naar de agglomeratie uh, die uh, Apeldoorn aan zich is... Met, met een stad van 170.000 inwoners. En je kunt het daarna niet voor elkaar krijgen. Nou, dan moeten natuurlijk uh, zeg maar de clubs wat voornamelijk voetbal is van de grote dorpen... Nogal wat aan de weg te hebben om daar voldoende stabiliteit in te kunnen bieden. Ja. Nou is natuurlijk ook die topklasse bedacht. Om, uh, nou ja, als een voorportaal eigenlijk van het betaalde voetbal. En daar zou ook een promotiedegradatie uh, regeling gelden. Dat, dat stopt natuurlijk wel. Nu jullie zeggen van ja wij, wij maken er geen gebruik van. Nou, ik denk dat we het een beetje breder moeten trekken. Het is sowieso niet alleen zo dat de topklasse ontstaan is om een brug te slaan richting betaald voetbal. Het is ook een uh, verdere afronding van de, van de piramide van het amateurvoetbal geweest. Hè. Voorheen hadden we een plafond van zes van uh, hoofdklassen. Mm -hmm. Dat is niet echt een, een, een top. Maar kijk, wij kunnen die stap wel, wel zetten... maar dan eigenlijk veel meer op onze eigen, eigen wijze. Dus, dus als je, als je uh, heel vaak wint en kampioen wordt... dan wil je heel graag jezelf meten met degenen die boven je spelen. Maar als wij bijvoorbeeld uh, naar het nieuw systeem over, over zouden moeten... dan zouden we de selectie waar wij hiermee naartoe gewerkt uh, hebben bijna allemaal uh, weg moeten sturen ja, nieuwe ja. spelers uh, om moeten halen. Ja. Uh, Henk Kessler, de oude baas van het betaalde voetbal in Nederland... die zei uh, vanochtend in Spits uh, dat uh, een ploeg die dat weigert... He, die moet gestraft worden. Wat vindt u daarvan? Ja, het is gewoon het is een onzin, uh, uitlating. Uh, als je dan betrokken bent bij het overleg... dan zou ik zeggen, van, dan mag je alles zeggen uh, als je daar aan tafel zit. Maar om dit soort loze kreten uh, vanuit het verleden... dan hier nu op dit moment neer te leggen, dat vind ik niet gepast. Nee, je kan gewoon zeggen, het is heel realistisch wat, uh, wat jullie doen. Ik uh, denk dat heel Nederland het daar wel mee eens is. Uh, ik kom zo bij je terug. Bob van Oosterhout, goedemiddag. Goedemiddag. Sportmarketeer. Uh, ja, we horen het verhaal van Harry Derkst. Vind je het logisch dat zij de stap niet maken naar de Eerste Divisie? Nou ja, Zoals eigenlijk denk ik Henk Kessler ook probeerde te zeggen... vanuit een sportief perspectief zou je zeggen... ja, promotiedegradatie het hoort bij sport en maakt sport ook mooi. Tegelijkertijd kun je in dit geval de conclusie trekken... dat kennelijk de verschillen inderdaad eh, tussen topklasse en betaald voetbal... op bepaalde vonden nog te groot zijn. Waardoor die stap misschien wel eh, onverantwoord is. En ja. eh, in dat kader begrijp ik deze beslissing wel. Of is het gewoon voor bedrijven voor, voor ook gewoon interessant... om een, een, een ploeg uit de topklasse te sponsoren nu bijvoorbeeld? Nou, daar twijfel ik een klein beetje over als ik eerlijk ben. Zojuist hoorde ik vallen topklasse voetbal in de kleine dorpen. Tegenwoordig kun je, je hebt daar bedrijven voor als Hypercube, op een geweldige manier in kaart brengen wat de marktomvang is in een bepaald gebied. De marktpotentie, de kwaliteit van het bedrijfsleven, de concurrentie. En dan is het eigenlijk heel simpel. Wanneer je dan het betaalde voetbal in Nederland gaat bekijken, dan zie je een paar plekken op de kaart waar in een te klein gebied te veel uh, clubs aanwezig zijn. En uit dezelfde vijver vissen. Uh, allemaal gezond willen zijn. Allemaal hoofdsponsors willen hebben. Allemaal in het linkerrijtje willen voetballen. En uh, in dat kader is het voor uh, topklasse clubs. Uh, die de stap willen maken. Ja, uh, je, ben, je, je komt toch weer als nieuwe speler op een markt. Uh, waar je uh, moet gaan vissen, zoals ik al zei. uit diezelfde vijver. Mm -hmm. En uh, die is niet Nee. En, en als je jou zo beluistert. dan volgen er nog wel meer uh, clubs die het uh, die kopje ondergaan. Ja, ik, heb, ik heb twee jaar geleden, kan ik me herinneren, uh, al gezegd dat ik verwacht dat uh, de Jupiler League uh, uh, binnen een jaar of vijf toch op zijn minst uh, vijf clubs uh, minder uh, kent. nou Inmiddels zijn het er drie, ja. dus uh, je... ik, ik verwacht nog wel dat er een paar uh, gaan volgen. En wie de Bob? Nou, dat, dat, kijk, zoals ik al zei, uh, ik denk dat iedereen weet dat je bijvoorbeeld in de, in de provincie waar wij ook als bureau gevestigd zijn, uh, Brabant, uh, dat je weet dat daar bijvoorbeeld op een uh, beperkt aantal vierkante uh, kilometers iets te veel clubs zijn. Ja. Ja, het zou zomaar kunnen zijn dat die ook niet allemaal het hoofd boven water kunnen houden. Nee, Limburg heb je er een paar natuurlijk. Ja, ja in hem die ja, ja. Um, ja goed, en, en, want de Eerste Divisie heeft nog wel bestaansrecht wat jou betreft. Ja, de, de Eerste Divisie heeft absoluut uh, bestaansrecht. Uh, je ziet wat een, wat een enorm belangrijke kweekvijver het is voor de eredivisie. Kijk eens even naar de mensen, de grote, de toppers die de afgelopen jaren gerijpt zijn uh, in de Eerste Divisie. Tegelijkertijd zeg ik dat wanneer je gaat kijken naar de onderkant van de Eerste Divisie... en uh, je praat over uh, clubs die de grootste moeite hebben om begrotingen van 1,2, 1,4, 1,6 miljoen euro... Uh, uh, voor elkaar te boksen, ja, dan, dan moet je je serieus afvragen... of je dat nog wel betaald voetbal kunt noemen. Ja. Dankjewel, Bob van Oosterhout, sportmarketeer. Ik ga terug naar Harry de voorzitter van Achilles29... de club die uh, landelijk uh, amateurkampioen is geworden. We staan weer goed trouwens, hè, in de topklasse? We staan bovenaan, dus we zijn uh, lekker op koers, zoals dat heet. Ja, u, krijgt, u krijgt dit verhaal straks nog weer een keer op uw bordje. Nee, nee, nee. Want we hadden in dit geval voor 15 december aan moeten geven of we wel of niet gebruik wilden maken van promotierecht. En we hebben niet gereageerd. Dus nee. we zijn dit jaar niet in voor een promotie. Oké, okay. nee, maar ik bedoel als u weer kampioen wordt ook niet dus. Nee. Nee, nee, nee want dat had in. je al voor 15 ah, december okay. aan moeten geven. Ja. En als je nu had aangegeven dat je dat zou doen, dan zat je eigenlijk in een fuik waar je niet meer terug kon. Dus uh, ja, ja dan, dan is het te simpel, dan doe je het niet. Is het ook niet veel leuker om gewoon zo'n amateurclub te leiden als voorzitter? Nou, zeker, Maar kijk, je hebt ook wel, uh, wel je uitdaging. maar je moet steeds verantwoord bezig blijven. En uh, wat we dus net horen, kijk, met het bureau Hypercube hebben wij ook regelmatig uh, gesproken. We hebben gewoon een vlekkenplan in Nederland. En als ik kijk naar, naar Achilles, en dan zit je dus uh, in Groesbeek met uh, zelfs twee topklasse clubs, Achilles 29 en, en, en Treffers. Mm -hmm. zit, uh, JVC Kuik zit net op 10 kilometer, maar binnen diezelfde omgeving is ook NEC natuurlijk als eredivisieclub... Ja. zeer nadrukkelijk aanwezig. En dan zit je ook in elkaars vijver uh, te vissen. Dus ook daar moet je goed naar kijken. Ja. Hoeveel tijd steekt u eigenlijk in dat voorzitterschap van die club? Nou ja, er zitten wel wat uurtjes in. ja. Is het eigenlijk gewoon een baan? Uh, ja, maar dat is ook denk ik, een verschil tussen het amateurvoetbal en betaald voetbal. Dus, dus bij het betaald voetbal hebben ze allemaal. En het is ook verplicht dat er uh, gewoon een directie uh, aanwezig is. En dat is op het amateurvoetbal niet. Dan heb je een bestuur uh, die de club leidt, en wel met uh, wat commissies onder zich. Maar uh, het moet toch met vrijwilligers uh, draaiend gehouden ja. worden. Ja, nu moeten al die kikkers in de kruiwagen zien te houden. Dat is altijd. Maar dat is iedere vereniging. Dat heeft niks met, met voetbal te maken. Dat is overal hetzelfde natuurlijk. En uh, bij een vereniging wil wel eens uh, de, ene, de ene kant op de andere, de andere uh, kant op. Dus dat, uh, dat moet je proberen steeds een goede banen te leiden. Of, of het kan ook maar zo van de ene op de andere dag misgaan. We hebben dat uh, geval gehad met die grensrechten natuurlijk. Ja, dan, dan, uh, dan sta je dan als voorzitter van een club. Ja, nou ja, dat is natuurlijk een hele, hele vervelende uh, situatie geweest. Natuurlijk sowieso voor die club zelf en voor de man zelf, voor, voor de familie... en, en oh. alle die daarbij betrokken zijn geweest. Aan de andere kant... Is het, uh, ja, vind ik nog steeds dat het een maatschappelijk een probleem is. Uh, een zoon van mij die speelt uh, af en toe mee bij een clubje in Amsterdam. En die was niet zo positief over de club maar, die, die dit veroorzaakt heeft. Het, dus ja. nee, we hoeven dat het hele geval ook niet meer te bespreken. Maar het gaat gewoon nee. om dat je, je kunt het leuk hebben met zo'n club. En, en, en jullie club is dat al jarenlang volgens mij. Achilles 29. Maar het kan ook maar zo van de ene op de andere dag misstaan uh, gaan. En dan ben je daar ook ineens als voorzitter. Nog even over de, de kwestie waarover we eigenlijk spreken. Hè. Gaat u nou uh, toch uh, op de achtergrond proberen die voorwaarden aan te passen zodat u wel een keer die stap kunt maken. Nou, vanuit uh, mijn andere pet, natuurlijk de voorzitter van de CV-topklasse, zijn wij uh, opnieuw in overleg. Met, met alle betrokken partijen. En dat, dat, dat krijg ik begin februari en vervolg. Dat, dat, ja, we gaan dan in ieder geval met, met CV Topklasse, met de CED... en de beide besturen, dus van de KVB betaald voetbal en amateurvoetbal... aan tafel zitten om te kijken wat we al bereikt hebben. Hoe ver staan we nu in het, in het, in het proces... zodat we wat voor elkaar kunnen betekenen. Ja. Welke obstakels daar nog zijn en of we daar iets aan kunnen doen. Dus we proberen ja. dat uh, toch weer vlot te trekken. Harry Derks, hartelijk dank voor het gesprek voorzitter van Achilles 29. Hij is ook voorzitter van de CV-topklasse. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. En dat is deze week Maarten Bleumers. Hij is bij de schaatsbaan van Tialf. En daar bereiden ze zich voor op het EK Allround. Prominent aanwezig is natuurlijk altijd de Zamboni. Tijdens de dwelpauze ziet u deze machines hun rondjes draaien... om het ijs weer te onderhouden. En vanmorgen werd de wagen bestuurd door alle boomschijn. En Maarten mocht achterop. De hoogte van de startlijn zijn we achteruit gereden. Nu weer vooruit. Het ijzer gaat uh, op het ijs en we rijden op de Zamboni onze rondjes. Maar is dit nou een kwestie van gewoon rondjes rijden of voel je ook? Nee, is ook een kwestie van uh, gevoel hoor. De mensen die op de televisie jou je rondjes zien rijden, alle, die zie je met een hand, je rechterhand op een wieltje. Daar draai je af en toe een heel klein stukje aan. Wat is dat? En daar zit het mes onder. Maar jij tijdens het rijden pas jij echt het mes aan op het ijs? Ja, maar dat is maar heel mi minimaal, hoor. Ja, dat, dat vind ik mooi. Dat, dat is dus ja, vakmanschap. Nou, ik hoop het. Dan komt je die gaat dubbel. komt in een plastic hosje. Ik eh, ben alleen de accreditatie aan het voorbereiden voor de komende EK. Per, per toernooi nog voor duizend accreditaties. Terwijl ik mijn rondjes rij, zet in een kantoortje in Tialf het organisatiecomité de puntjes op de i. Herman de Meulen, voorzitter van het organisatiecomité Tialf, die dit toernooi organiseert. Er is één afgevaardigde van de KNSB. Wat zijn jullie dan? Wij zijn vrijwillig. Wij zijn uh, het bestuur van, uh, van de plaatselijke ijsvereniging, de koninklijke ijsvereniging Tiof. Uh, we zijn met 10 man en de helft heeft nog, uh, zit nog in een, in een actieve uh, werksituatie. En... En, en een EK'tje erbij organiseren, dat is... Uh avondwerk en, en, en een beetje bijbanen? Nou, een beetje bijbanen. Het is avondwerk, maar dat is ook structureel. Uh, vier, vijf uh, verlofdagen uh, inplannen uh, zo over het seizoen. En dat dan, uh, de, de, dat dan investeren uh, in, uh, in de schaarsport. Ja. Ja. Je moet goed kijken hoe het hoesje zit. Dan zit die en zit er één kant. Ja, dan zit dus aan die kant. Dan gaat het makkelijk. En dan moet je er een keer aan, maar dat doe ik zelf niet. Dan laat ik doen. Oh, Oké, okay. heel goed. Toch nog een beetje delegeren. ja. <lacht> Nu is het van een EHBO-kamer. Wordt helemaal omgebouwd. We krijgen hier ook een grote televisie, zodat we live kunnen zien en meekijken naar de wedstrijden. Want we zien hier natuurlijk niet wat daar gebeurt. Als er een valpartij is, kunnen we meteen zien en kunnen we ook vanuit hier in actie komen. Dit is Nel Visser. In haar felgekleurde outfit is het duidelijk dat ze tot de medische staf behoort. Zij zit ook al langs de baan, terwijl de rijders van komend weekend hun trainingsrondjes maken. Ja, ik wou zeggen de EHBO-dame, maar dan ga ik al de mist in, hè? Verpleegkundige. Ja. Verpleegkundige van fase. First aid voor sport en education. Echt gericht op schaatsongevallen ook? Ja, Marianne Timmer. Dat is een groot voorbeeld natuurlijk. Ja. Vertel eens dat moment. Ik stond in de commandowagen en we zagen dat... De verbindingscommandowagen die is er ook bij betrokken. natuurlijk, Ze spinnen in het web van alles. Ze heeft al duizenden. dat ze rondjes kan rijden. Oh, daar gaat de Chinese. Timmer ook. Oh, nee, er nee, gaat nee. mee. Oh, nee, Een hele harde klap. We denken, oh, dit is niet goed. Het gaat zo hard, dit klap. We zijn teruggerend en we merkten al dat ze niet ging staan. Het andere meisje ging ook niet staan. We hebben uh, gezien op het ijs dat het toch zo ernstig was... dat ze getild moest worden. We zijn met de brancard het ijs opgegaan. De brancard komt eraan. En hebben haar naar de EHBO ruimte gebracht van ons... waar verder gekeken werd. Hoeveel heb je te doen tijdens zo'n evenement als een EK Allround? Het ligt uh, heel vaak natuurlijk aan het publiek zelf. Uh, alcoholconsumptie. Je hebt het drukker met het publiek dan met de schaatsers absoluut. meestal. Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Terug bij alle Boomsta op de Zamboni. Als er nou dit weekend records worden gereden... Staalt dat ook een beetje op jou wel? Ja, dat is alleen maar, alleen maar leuk. Dat doe ik ten wezen voor. Dus uh, ja. ja. Reportage vanaf de Zamboni door Maarten Bleumers, die morgen de starter. en ook het startpistool natuurlijk aan een inspectie zal onderwerpen. Zometeen stamp.nl De stelling: het is goed voor Nederland als Jeroen Dijsselbloem voorzitter van de Eurogroep wordt. We zijn benieuwd naar u eens of oneens. Gaan we allemaal doen na het nieuws met Mark Visser. Radio 1 Het NOS-journaal momenteel niet mogelijk om in te loggen op DigiD. Volgens internationalisten Brenno de Winter is het systeem van de overheid... uit voorzorg uitgeschakeld, nadat een beveiligingslek is ontdekt. Er wordt nu geprobeerd het lek te dichten. En tot die tijd is het niet mogelijk op DigiD in te loggen. Op de site van DigiD staat dat morgenochtend waarschijnlijk alles weer normaal werkt. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt een onderzoek in... naar het Ruward van Putten ziekenhuis in Spijkenisse...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 ANWB-verkeersinformatie. Op de A7-hoorn richting Zaandam is bij knooppunt Zaandam de weg dicht. Daar ligt een auto ondersteboven. En op de A28-zolle richting Amersfoort staat tussen knooppunt Hoevelaken en Leuzen 2 kilometer. Dat heeft te maken met een stilgevallen vrachtwagen. En daarom is de rechter rijstrook dicht. Dit is Radio 1. NCRV. Standpunt NL. Jurgen van den Berg. Het lijkt er sterk op dat onze minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem de nieuwe voorzitter van de eurogroep wordt. En hierin bepalen de ministers van Financiën het beleid rond de euro. Een paar weken geleden liet Dijsselbloem al weten dat hij geen bezwaar zag in de bijbaan. Ik ben de afgelopen vijf weken gemiddeld twee dagen per week in Brussel geweest. Uh, met zeer lange nachtelijke sessies. Uh, ik leef nog. Uh, dus die belasting is blijkbaar uh, mogelijk. Uh, ik zit toch in Brussel. Uh, maar nogmaals, het is pas aan de orde als de vraag onze kant op komt. Ja, en op 21 januari weten we dat dan echt zeker. Maar nu al wordt Dijsselbloem door buitenlandse media Mr. Euro genoemd. Is het goed voor Nederland als Jeroen Dijsselbloem die prestigieuze functie krijgt? Of verliest ons land juist aan invloed omdat Dijsselbloem niet meer kan zeggen wat ons land vindt? Hij is immers de voorzitter van die club. Ja, Daar praat je toch wat minder hard mee. Um, ik ga daarover doorpraten met Martin Visser, journalist bij het Financieel Dagblad... ook schrijver van het boek De Eurocrisis, onthullend verslag van politiek falen. Martin, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, we beginnen altijd met drie keuzes aan het begin van standpunt.nl. Dan mag je alleen maar ja of nee op zeggen en dan gaan we zo meteen uitgebreid doorpraten... aan de hand van die stelling. Hier zijn de keuzes. Deze functie voor Dijsselbloem is de manier om Nederland mondo te maken. Nee. Ik heb medelijden met de familie Dijsselbloem. Ja. <laughs> Europa gaat er kennelijk vanuit dat dit kabinet nog wel even zit. Uh, ja. Goed, en dan de stelling. Het is goed voor Nederland als Jeroen Dijsselbloem voorzitter van de Eurogroep wordt. En ik zeg tegen onze luisteraars, bent u daar nou mee eens of mee oneens? Sms staat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u eens of eens twittert, doe dat dan met hekje standpunt. Dan komt alles keurig onder elkaar te staan. En dan kunnen wij straks gaan plussen en minnen. En dan komen we met een soort tussenstand. Um, Martin, Visser, voor jou ook even die uh, stelling. Zeg je eens of eens? Ik zeg eens. Ja, toch wel. Ja. En waarom? Nou ja, euh, het grote voordeel van die post is dat je als Nederland wel echt overal bij zit. Ik kan me herinneren de, in de, de afgelopen twee jaar dat er wel eens momenten waren dat er plotseling een geheim overleg was van een klein clubje Eurolanden. En dat de jaag tot zijn schande moest bekennen dat hij van niks wist. Ja, dat zal Dijsselbloem in die nieuwe rol niet overkomen. Die zitten met zijn neus bovenop. Uh, maar goed, het andere argument wat je zelf ook al noemde, geldt natuurlijk ook. Uh, het Nederlandse standpunt kan wel wat ondergesneeuwd raken. Uh, maar goed, als je er een beetje tegen afzet, ik denk dat als Nederland deze post bijna in de schoot geworpen krijgt, dat je er toch blij mee moet zijn. Het is een prestigieuze plek en uh, ja, je zit bovenop heel veel relevante informatie. Ja. Nou, is het, altijd, het is altijd politiek natuurlijk. En Het is wel opvallend natuurlijk dat wij dat dan ineens in onze schoot geworpen krijgen. Je denkt dan altijd gelijk: Hogere politiek, daar zit wat achter. Ja, nou ja, ik geloof niet zo in het complot dat het bedoeld is om Nederland heel bewust monddood te maken. We hebben ook want want Duitsland... Nederland was, was af en toe uh, kritisch met ja. Duitsland ja. samen. Ja. Ja. Ja. ja, ik denk dat de jager bijvoorbeeld deze post niet zou hebben gekregen, is mijn inschatting. En die hadden misschien heel graag monddood gemaakt. Die had ook een heel stevige uh, manier van onderhandelen. Die heeft uh, op een aantal belangrijke momenten beslissingen weten te trainen, omdat hij echt het onderste uit de kan wilde van Zuid-Europa. Dijsselbloem uh, zit er wat gematigder in. Uh, maar goed, we hebben landen als Finland en Duitsland ook nog... die bij tijd ook ongelooflijk moeilijk kunnen doen. Dus dat, dat stevige geluid binnen die, die Eurolanden blijft echt wel uh, gehoord worden. Dus ja, dat denk ik geloof daar niet zo nee. in. Maar het is een nadeel uh, in die zin dat hij voorzitter is. Want van een voorzitter mag je verwachten... dat hij zich niet uh, heel nadrukkelijk met de discussie gaat bemoeien. Nee, die moet natuurlijk uh, tot een gezamenlijk standpunt zien te komen. En het is ook nog een beetje onduidelijk... of iemand binnen de eurogroep straks nog Nederland vertegenwoordigt. Of hij dat moet doen. Of dat hij daar een hoge ambtenaar in mag zetten. Op dit moment uh, is de voorzitter uh, de premier van Luxemburg, meneer Juncker. Toen hij met deze job begon, was hij ook minister van Financiën. Dus toen was het nog iemand uit hun, hun eigen midden, van die ministers. Uh, inmiddels is hij alleen nog maar premier. Nou goed, dat doet hij met een pink, doet hij dat erbij. Uh, dan kan hij zich helemaal storten op, de, op die eurogroep. En zijn minister van Financiën zit daarnaast nog in de eurogroep. Ja, hoe Dijsselbloem dat gaat oplossen, dat is nog onduidelijk. Maar zelfs al, al zou hij daar een topambtenaar mogen neerzetten op die plek... Ja, dan nog ja, kan Dijsselbloem moeilijk beslissingen gaan traineren... Uh, vanuit Nederlandse uh, overwegingen. Ja. Op een gegeven moment, hij is toch de, de man die de boel bij elkaar moet brengen. Ja. Nog even over de vraag of het uh, überhaupt wordt. Is daar, nog, is daar überhaupt nog iets van twijfel over? Of is dat gewoon een uitgemaakte zaak? Het lijkt me uitgemaakte zaak. Ja, een ja, uh, 99% kans. Ja. Je, je, je weet het in Europa uiteindelijk nooit. Maar dit is wel een hele bijzondere manier. Hoor. Meestal uh, zijn er nog twee kandidaten die tegenover elkaar staan. En dan weet je min of meer zeker dat één van die twee het wordt... En dan, dan, dan wil het dan wel eens gebeuren dat in de, in de hitte van de strijd... allebei de kandidaten van tafel worden geveegd... en er ineens een, een, een derde man of vrouw naar voren wordt geschoven... Uh, om de lieve vrede wil. Nou, dat speelt hij nu helemaal niet. Eigenlijk is Dijsselbloem de enige... Uh, er zijn zoveel signalen dat dit wordt als hij. Nou, hij is op tournee deze dagen. Als hij dat gewoon goed doet in, in Frankrijk, in Italië. dan lijkt me dat een gelopen race. De Wall Street Journal uh, schreef dat. Um, uh, eigenlijk als je iets wil worden in Europa. moet je eigenlijk heel saai zijn. Hè? Van Rompuy werd ja. het over gezegd. Ashton, de vertegenwoordiger, daar geldt het ook voor. Dijsselbloem. Uh, ja. Ja. ja. Nee, ja, dat, dat, dat klopt in die zin. Ik vind het parallel met Verrompa heel aardig. Uh, want Verrompa uh, is niet alleen saai, maar hij was ook nog maar net premier van België... toen hij plotseling de voorzitter van de Europese Raad werd. Datzelfde lijkt uh, Duitserblom nu ook overkomen. Hij, hij is nog net begonnen. En dan krijgt ineens een, een, een, een Europese topjob, een Europese bijbaan eigenlijk... Uh, in, in de schoot geworpen. Ja, het, dat komt ook een beetje, want die man die komt net kijken. Is nieuw op het toneel, heeft nog geen vijanden gemaakt. Dus is van onbesproken gedrag. Uh, ja, dat, dat maakte bijvoorbeeld destijds van Rompa een logische kandidaat aan Balken. Want Balken had al tegen veel haren ingestreken. Had ook gegolden voor de jager, als het in zijn tijd zou spelen, die Eurogroep-voorzitterschap. Uh, dus, dus dat aspect speelt en... Ja, saai. Uh, het, het helpt als je van een klein land bent... Uh, ja, en, en Duitsland zou snel misschien een Franse kandidaat blokkeren. Mm. En vice versa. Uh, het helpt dat hij van een triple E-land is. Dus een heel kredietwaardig land. Mm -hmm. Dat is toch voor de vertrouwen en wekkendheid van, van de minister van Financiën goed. Maar het helpt ook weer dat hij sociaaldemocraat is. Dat maakt hem acceptabel voor, voor Frankrijk. Dus ja, ondanks zichzelf verenigt Duitserbloem een hoop aspecten... die het puzzeltje precies mm. in elkaar doen passen. En daarbij heeft hij blijkbaar in die eerste paar weken een, een, een heel aardig indruk ja. gemaakt. Want dat vroeg me inderdaad af. Uh, eigenlijk is het een voordeel. Voor hem, dus dat hij nog niet zo uh, thuis is op dat Europese toneel? Ja, nou, dat hij dat nog niet zo heel bekend is uh, bij de collega's en dat hij dus nog geen vijanden heeft gemaakt. Dat helpt heel erg. Het helpt denk ik ook dat hij zich wat gematigder opstelt. Dat zal uh, uh, ook wel helpen. En blijkbaar heeft hij in de eerste paar weken wel laten blijken dat hij heel snel die dossiers zich eigen kan maken. Want als, die, als die, hij uh, ja, een beetje als een als een nono -no was overgekomen... van die man weet niet meer die over praat... Ja, dan was de kans ook wel heel klein geweest. Ja. Uh, dus zo is het ook weer niet. Maar dat hij nog geen vijanden heeft, dat helpt me heel even, erg. Even Martin, het belang van die eurogroep. Wat wordt daar nou eigenlijk besloten? Uh, in normale tijden uh, is, is een van de belangrijkste uh, onderwerpen... Is het stabiliteitspact, dus de begrotingsregels in Brussel. Houden landen zich netjes aan die 3%, die heilige, uh, beroemde, beruchte 3%. Uh, dat is in normale tijden en dan kunnen landen bericht worden, bestraft... Uh, maar goed, in crisistijd ging het over veel en veel meer. Uh, dan ging het met name over de instelling van een noodfonds. Moet Spanje wel of niet steun voor de banken krijgen? Gaan we Griekenland uh, redden? Uh, ja dan nee. Ja, dat waren natuurlijk enorme beslissingen. Ik zag het in mijn afgelopen vijf jaar in Brussel gezeten voor de krant. Uh, in de eerste paar jaar heb ik heel eerlijk gezegd de eurogroep nog wel eens uh, gewoon links laten liggen. Want uh, dat was niet waar het, het gebeurde. Uh -huh. Maar tijdens de eurocrisis was het echt totaal anders. Was ik bijna alleen maar met die club bezig. En het hangt dus ook een beetje van, de, van het voortmodderen... en de duur van die eurocrisis af... Ja, hoe druk van, van Dijsselbloem het bijvoorbeeld gaat krijgen uh, de komende tijd? Ja, want dat is, uh, ik had als een grappige keuze, dus ja. ik heb medelijden met de familie Dijsselbloem. Jij zei nou. onmiddellijk ja. Ja, ja zeker. Ja. Want dat ja. is natuurlijk ook wel wat mensen zich afvragen. We hebben hier in Nederland ook nog het een en ander te doen, waar de minister ja. van Financiën een belangrijke rol in moet spelen. Uh, ja. Heeft hij er wel tijd voor voor alles? Nou ja, het viel me net met dit fragment ook weer op wat jullie net lieten horen. Van, uh, Ja, ik heb toch al heel veel in Brussel gezeten, dus het kan allemaal best. Uh, ja. Hij heeft in Brussel gezeten als, als, als lid van die club, maar niet als voorzitter van die club. Uh, uh, hij heeft hopelijk niet de illusie dat een voorzitter alleen maar die paar uren vergadering hoeft voor te worden. Zit en dead sit. Het grootste deel van de tijd zal natuurlijk kwijt zijn aan de voorbereidingen van die vergadering. En het, en het bellen en het bezoeken en, hmm. en, en de club bij elkaar brengen. Want ja, je laat het niet op de vergadering aankomen. Uh, procedures en zo, dat soort werk. Nou, bijvoorbeeld. Nou, dat gebeurt dan in ieder geval nog ter plekke. Of, of inderdaad, je moet heel Europa rondreizen, uh, geheime vergaderingen af. Uh, ik kan het zo gek niet bedenken. Het hangt natuurlijk van de, van, van de heftigheid van, van, van de crisis af. Uh, hoeveel tijd het hem kost. Jonker, de huidige voorzitter, uh, die heeft uh, in juni gezegd... dat het hem gemiddeld per dag vier uur kost. Lijkt mij een tikkelt je hoge inschatting. In, in extreme crisistijd zal het veel meer zijn geweest... maar over de hele linie vier uur per dag lijkt me erg veel. Maar goed, het gaat toch wel om een paar uur per dag. En dan moet je er dus als minister van Financiën... die 16 miljard moet bezuinigen, er maar eventjes bij doen. Nou, ga er maar aanstaan. Ik zou als ik hem wel eens fotootjes meenemen van zijn kinderen... in zijn portemonnee stoppen <laughs> en zeggen... over vier jaar uh, zien we wel weer. weer terug. Ja. Uh, en misschien af en toe op zondag het vlees snijden. Je weet het niet. Uh, ja, uh, ja de kritiek natuurlijk ook onmiddellijk. Uh, de PVV, europarlementariër Laurens... Uh, Stassen die vreest dat Dijsselbloem voortaan aan de leiband van de EU gaat lopen. Uh, nu uh, hij dus voorzitter van die Eurogroep gaat worden. Uh, tenminste, daar gaan we dan allemaal even vanuit. En dat het ja. Nederlandse belang daarmee ondergeschikt wordt. Ja, nou ja, ik snap die redenering wel, maar eigenlijk zou je moeten omdraaien. Ik denk dat het feit dat hij grote kans maakt op die post al een teken is... dat, dat, dat deze minister iets gematigder uh, in, uh, ten opzichte van Europa staat. En uh, het is denk ik niet zo dat als hij voorzitter is, dat hij daarmee... En natuurlijk moet hij naar buiten toe, moet hij natuurlijk wel de club bij elkaar houden... maar er blijft bijvoorbeeld voor de premier nog heel veel ruimte... om dat stevige geluid te laten horen voor een minister van Buitenlandse Zaken... Um, ik, ik, ik snap heel goed wat de PVV bedoelt, maar ik denk dat het andersom is. Deze minister is al wat, uh, wat voorzichtiger, wat, wat, uh, wat positiever over Europa. En dit is een soort bevestiging daarvan. Ja, dat zint de PVV natuurlijk niet. Ja. Want je krijgt natuurlijk straks wel, hè, hij is dan voorzitter van die Eurogroep. Dan zegt hij een aantal dingen, misschien wat gematigder dan het officiële Nederlandse standpunt ja. is. En dan krijgen we Rutte die daar dan lekker ja. tegen ingaat. Dat, is, dat ja. krijgen we een rare figuur ook. Ja, ja, ja, ja, dat is voor journalisten alleen maar fijn. Hè? Maar, ja. maar in het, voor, voor de gemiddelde nieuwsconsument... misschien een beetje verwarrend. Uh, dat is een beetje het cynische van ons vak. Maar uh, ja, nee, dat, dat, dat, ja dat, zal, dat zal kunnen gebeuren. Ja, goed, maar je ziet het binnen het huidige kabinet nu al... dat ministers van twee verschillende partijen... dat de ene partij zegt... ja, uh, ik doe dit omdat de andere partij het zo graag wil. Ja, dat is altijd ingewikkeld. Uh, uh, maar goed, we hebben ook Nelly Kroes... die eurocommissaris is. Uh, ook niet altijd het Nederlands standpunt uh, verkondigd. Goed, die zit dan niet in het kabinet. Dit is is net even iets spannender, dat is, dat is absoluut waar. Uh, het zal een beetje moeten blijken hoeveel ruimte Rutte zichzelf durft te gunnen... ten opzichte van zijn eigen minister van Financiën. Uh, als het heel spannend wordt in de eurocrisis... stel nou bijvoorbeeld dat Spanje komend jaar toch nog echt noodsteun nodig heeft... dan zou er wel eens een moment kunnen zijn dat Nederland er wel eens van baalt... dat ze niet gewoon keihard kunnen zeggen wat ze echt vinden. Uh, maar als de crisis... Uh, ja, gewoon een beetje doorsukkelt de komende tijd... dan heeft Nederland er wat minder uh, schade van, denk hmm. ik. Uh, GroenLinks in het Europarlement die zegt nog... Uh, we hopen dat Dijsselbloem, uh, als hij die, die functie straks krijgt... eindelijk eens een keer gedwongen wordt om het eerlijke verhaal te vertellen. Hij zegt nu stoer dat er geen geld meer naar Griekenland gaat... maar die toon zal hij straks moeten matigen. vindt, GroenLinks. En dat zien zij dus als een voordeel van het feit... dat hij dan eventueel straks die, die Eurogroep gaat voorzitten. Ja, ja, ja, dat kan. Maar goed, die gematigde toon slaat hij dan aan... namens de andere ministers van Financiën in de eurozone. Ik neem aan dat hij dat in de toekomst er altijd bij gaat zeggen... dat hij dit zegt namens de eurogroep. Um, dus ja, of het kabinet ineens iets anders vindt, ik, ik waag dat te betwijfelen. Nog een ander aspect, uh, misschien toch wel relevant. Uh, de, de afgelopen tijd ging het natuurlijk heel veel over noodsteun en dergelijke. En er zat Nederland heel geharnast in. Maar een ander belangrijk onderdeel wat de Eurogroep zal blijven doen... ook als de crisis voorzichtig op zijn einde loopt... is natuurlijk het bewaken van de begrotingsregels. En uh, daar kan Dijsselbloem als voorzitter van de Eurogroep net zo geharnast inzitten als Nederland graag wil. Want hij zal moeten bewaken dat de regels worden gehandhaafd. En dan zit hij wel op een, op, een, op een cruciale plek om ervoor te zorgen... dat in de toekomst de begrotingsregels en de begrotingsdiscipline... niet weer een onderdeel wordt van... een Politiek handjeklap. Hmm. Ja. En ik denk dat die dan niet in een spagaat recht komt, maar dat het heel behulpzaam kan zijn om precies op die post te zitten. Want de begrotingsregels die er nu zijn, zijn ongeveer de regels die Nederland heel graag uh, wilde ja. hebben. Ja. En die zijn streng en zo apolitiek mogelijk. Dus daar zit hij op een mooie plek, denk ik hoor. Nou, alles plus en minnend. Trek ik maar even de conclusie uh, dat het voor Nederland niet verkeerd uh, zou zijn. Althans, ik volg jouw oordeel hè, nu helemaal uh, blind ongeveer. Uh, <laughs> uh, ik, ik, ik, ik, dat, zo is het toch? Bedoel, dat is niet ja, verkeerd. Nee, dat, dat, nee, dat heb ik ook. Maar aan die andere kant is er absoluut ook, die ontken ik niet. Ik ben over heel veel onderwerpen rond de eurocrisis misschien uh, iets minder genuanceerd. Maar in dit geval uh, is het echt een voors uh, en tegens en de voors die, die wegen net even wat zwaarder, denk ja. ik. Ja. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden, Martin. Jij luistert mee en ik kom zo meteen graag bij je terug om de reacties door te nemen. Het is goed voor Nederland als Jeroen Dijsselbloem voorzitter van de Eurogroep wordt. Het was de hele tijd een beetje 50-50, zag ik al op onze site. Ruim 1100 mensen gestemd nu. 49% eens met de stelling, 51% oneens. Stand.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag, gesprek met Van der Leij uit uh, Putten. Nou, volgens mij is het werkelijk een ernstige misvatting. Is Het echt een fabeltje. Het is een sprookje dat dit uh, goed uh, voor Nederland is. En De kwestie is natuurlijk hoe kan het nou toch dat Van Rompuy, een onervaren minister... Uh, zoals Van Dijsselblom is, voor zo'n functie een aanmerking uh, laat komen. Dan weet je toch wel zeker dat je erin geluisterd uh, wordt. Het is ook helemaal geen goede zaak. Met hem uh, lopen we natuurlijk in de val van die klassieke oplossing... De Oppositie, die moet je halen in het bestuur. Een voorzitter, zoals hij dat dan gaat worden, moet natuurlijk compromissen zoeken, moet ze sluiten, moet extremen met elkaar verzoenen. Mm. En dat betekent volgens mij dat Nederland, het Nederlandse geluid daardoor gaat verstommen en Nederland wordt er daardoor ingeluisterd. Okay. Als een soort keizer zonder kleren laat hij zich door uh, Van Rompuy in een soort maatkostuum aanmeten en trots paradeert hij ja, ja, rond ja. in de Europese uh, een, hoofdsteden. Punt, van een punt is duidelijk. Idee, uh, van, kijk mij eens. Ja, punt is duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag Met Van der Valk spreekt u. Hallo. Dag meneer Van der Valk. Um, moeten we niet doen. Uh, hij heeft hier Nederlandse handen vol. Nederland staat in brand. Financieel. Er komt dit jaar nog een enorm vuur voor het kabinet. We kunnen wel eens zien of ze dit eind van het jaar gaan halen. Dat is even terzijde. De, de jager was een goede minister van Financiën. Die is nu vrij. Die zit nu in zijn wachtgeldregeling waarschijnlijk. Laten ze hem er maar een sturen. Ja, maar ja, u hebt net Martin Visser gehoord. Die zegt ook: de jager was niet zo populair omdat hij juist inderdaad heel streng altijd ja, was. Ja, er zijn er meerdere mensen die zonder werk zitten uit kamer. En er zijn misschien Wouter Bos, die, uh, die is ook nog wel te porren misschien. Maar ik vind niet dat ze hem er nu heen moeten sturen. Maar... Moet, en uh, qua uren, als je het hoort, ja. dat gaat fout. En de voorganger zei net ook al: uh, hij gaat er misschien verschillende pet op zitten. En dan krijg je onrust in de Kamer. Als je, onrust wil, eh, als je onrust in de Kamer wil, moet je dit vooral nu gaan doen zo. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Met van uh, goedemiddag. Ja, ik, behoor, ik sluit me eigenlijk aan bij de vorige twee sprekers. Ik, uh, dit is typisch weer een bedoeling van een, uh, een compromissencultuur die, die in de EU aan usans uh, is. En, en... Je krijgt hier dus het volgende. Meneer die gaat waarschijnlijk het, het, de standpunten van, -Duit, van Duitsland uh, goed vertegenwoordigen. Hij is socialist, dus hij zal bij de Fransen ook niet zo gek veel uh, weerstand oproepen. En ja, dan krijg je het volgende. Uh, wat, er, wat er in Nederland voor Nederland niet goed wordt gedaan, dat zal meneer Rutte op moeten gaan knappen. Ja, en daar heb ik ook niet zo gek veel vertrouwen in. Dus ik, ik denk niet dat dit uh, voor ons een, een, een goede zaak is. Goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Met Leon van Duren, ik sluit me aan bij de eerste drie sprekers... en vooral bij de eerste spreker. De euro is een doodgeboren kindje, aantoonbaar. Europa is eigenlijk uh, het equivalent van België, hopeloos verdeeld. En meneer Dijsselbloem doet er goed aan om voor Nederland op te komen... en voor zijn gezin. En het zou heel droevig zijn dat hij straks woorden moet spreken... Voor die eurogroep, waar die eigenlijk tegen is. Ja. Eigenlijk gaat het zo: wiens uh, brood men eet, wiens woord men spreekt. Ja. En de euro, echt, het worden nog veel grotere crisis. Ja. U, u wilt het in ieder geval afraden zo te horen. Uh, Stamp.nl, goedemiddag. Ja, goeiedag. U spreekt met Mendesia. Ja. Ik ben het ook oneens met de stelling. Is er wel iemand dat uh, het wel mee eens eigenlijk? Want... <laughs> dat moet u niet aan mij vragen. Ik ben het in ieder geval oneens. Ja, uh, nee. Want ik, ik voorzie een, een belangenverstrengeling. Meneer Dijsselbloem heeft een eet afgelegd uh, parlement dat hij de belangen van Nederland zal batigen. En er, komen, er gaan nu gegarandeerd situaties komen dat zowel in, het, uh, in de Nederlandse regering als in de Urengroep zaken besproken worden waar de leden om geheimhouding wordt gevraagd. En dat gaat conflicteren, uh, daarmee kan hij dus, uh, uh, uh, bijvoorbeeld de Nederlandse regering zou die niet op de hoogte kunnen stellen van zaken die hij besproken heeft in uh, de Eurogroep. Nee. En dat is niet het uh, belang dienen van Nederland. Nee. Nou, dat ga ik nog eens even aan Visser voorleggen, zometeen inderdaad, of die situatie zich voor kan doen. Hartelijk dank, Stam.nl, goedemiddag. Hallo? Ja? Ja, u spreekt met Dijsselbloem in Leiderdorp. Ach, u bent familie van uh, de heer Dijsselbloem? Dat denk ik wel, ja. Oh, dan bent u vast voor. Uh, nou ja, ik heb weinig verstand van de politiek. Maar uh, uh, ja, u vraagt zich af of hij uh, het voorzitterschap aan kan. Ook toch met zijn familie. Ja. Maar ik heb geleerd, wie heeft er zo'n durf, zo'n kracht, zo'n roem... alleen hij die de naam draagt, Dijsselbloem. <laughs> dus ja. wie weet... Ja, nee, dat, dat snap ik dat u, dit, dat u dit zegt. Maar u weet niet zeker of u familie van hem bent? Uh, nee, maar dat moet haast wel. Want ja. de naam deze die is uh, nou ja, nee. niet zo algemeen. Maar u zou juist ook vanuit het familiebelang kunnen zeggen... laat hij lekker bij zijn vrouw en kinderen gaan zitten. Want uh, nu uh, maakt hij dagen van uh, misschien wel twintig wel ja. uur misschien. Mm -hmm, ja, Nou goed, hij is nog jong. Ja, dat is ook zo. Ja. Nou, dank u wel dat u even van de telefoon kwam. Uh, StampernL, goedemiddag. Kraakman. Damit de Kraakman. Ja, goedemiddag. Ja, ik heb daar wel een, een, een korte mening over. Uh, is het zover om het aan te horen? Ja, doe maar. Ja, mij is, uh, komt toch voor dat uh, de zwaarte van de functie eigenlijk niet past bij uh, de zwaarte die hij nu voor zijn kiezen krijgt, met name als minister van Financiën van Nederland. En dan denk ik uh, met alle grote belangen, de miljarden die spelen. ...dacht ik wel dat er een, een, een, een aparte vacature voor gecreëerd zou worden. En daar zou ik eerder achter staan, los van de politieke kleur. Maar ja. ik denk dat die man, er werd net al gezegd... Uh, ...neem je fotootjes van je kinderen en je gezin maar mee. En ja. dat ook vier jaar. Maar, u, u, maar als, zegt, u, we, als we dat gaan krijgen, dan, ja, dan gaat, en ik bang, heel gauw de scherpte eraf. Dus ja. in die zin zou ik er niet voor zijn... ...ik ben voor een aparte gecreëerde functie ja. ervoor. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Zeg maar. Ja, dit is een farce. Deze man, Dijsselbloem, is veel te onervaren. Het was een job geweest voor Wouter Bos. Of zoals de eerdere sprekers zeiden, meneer de Jager. Maar niet voor. dit Ja, veel te onervaren. Het grappige van de analyse van Martin Visser is juist: die zegt, ja, Dijsselbloem is in die zin de juiste man daar. Omdat hij in Europa nog een onbeschreven blad is. Nog niet ruzie heeft gemaakt met allerlei mensen. Nee, maar dat komt nog wel. <laughs> ja, dat denk ik ook wel. Nee, dit is, is ruzie of niet, daar moet je iemand neerzetten met, met veel, veel bagage en dat oh. heeft deze man niet. Nee, goed, u hebt er niet uh, veel vertrouwen in. Dank u wel, Stan.nl, goeiemiddag. goedemiddag. Nee, goeiemiddag. Dankjewel, ik ben het zoals uh, heel veel sprekers ook niet eens. <coughs> en ook, uh, ja, we hebben het over geloofwaardigheid en vertrouwen. Nou, deze meneer komt uit een partij die in het verleden heeft aangetoond niet met geld om te kunnen gaan. Um, we moeten 8 miljard uh, meer op de begroting in Europa. Ja, ik snap wel dat ze voor deze man uit deze partij gekozen hebben. Mm. En, ja, een partij waar Lubbers op de bierkrat stond voor, de, voor, het, voor het volk en dan nu bij ING zit voor 2,5 ton. Ik bedoel, je ik ik geloofwaardigheid als land, als land is weg. Ja. En wat ik ook nog zou willen zeggen tegen je, niets krijg je zomaar anno 2013 en, Um, dit, is echt, dit is echt een valstrik voor Nederland. Ja, ja, uh, ja, ja, ja. Je zei trouwens uh, Lubbers, maar je bedoelde kok neem ik aan. Hè? De, de vakbondsman die later naar hier gaat. Ja, ja, ja. ja, ja. ja okay. kok. Nou, Hij is misschien een beetje op, onderbuik en flauw. Maar het is wel ja. iets dat je zegt, als het dan toch het woord vertrouwen... wat iedereen nu in de mond heeft... Ja, dan begint dat daar. En dan ja. past deze man daar helemaal niet buiten. Nee. Tessies, okay. Want... Oké, okay, uh, dank voor het bellen. We gaan snel terug naar uh, Martin Visser, want die heeft meegeluisterd uh, van het Financieel Dagblad. Um, dit is bijzonder uh, wat hier zich voordoet. Want ik, ik heb volgens mij één uh, beller geteld die het een goed idee vond. En dat was ook nog iemand met de naam Dijsselbloem. Uh, voor de rest waren het wel eens allemaal nogal negatief. Terwijl op, het site, op de site is het echt 50-50, uh, zou je kunnen zeggen. Uh, hoe verklaar je dat, Martin? Um, nou ja, ik, ik heb wel het indruk, dat het zie je met heel veel Europese uh, onderwerpen... Dat, uh, dat het ongelooflijk gevoelig ligt. En met name bij de, bij de, de, de tegenstanders. Uh, je, je, je proeft het ook in, in de reacties. Uh, ik vond het wel heel aardig dat er heel veel uh, uh, toch wel zinnige argumenten voorbij kwamen... die ik ook wel voel. Bedoel, uh -huh. het, uh, uh, dus, dus daarom vind ik die afweging tussen voor en tegen's ook wel lastig. Eén ding, uh, die derde meneer, uh, die zei uh, weer de typische compromissencultuur waarop later meneer Kraakman zei... eigenlijk moet je hier een aparte functie voor creëren. Ja, daar zit natuurlijk wel iets in. Het zou idealitair, als het zo'n zware job is... als het afgelopen paar jaren is geweest... zou het eigenlijk iemand moeten zijn met een enorme statuur... en die volledig wordt vrijgemaakt. Zou dat kunnen, dat we bijvoorbeeld een nieuwe minister van Financiën zouden krijgen in Nederland... dat hij dit allemaal gaat doen, of omgekeerd? Nou, dat zou dan niet gebeuren. Dan blijft het gewoon minister van Financiën... en dan zoeken ze gewoon iemand anders. Er is ook wel sprake van geweest, de afgelopen jaren is er in Brussel ook wel gestudeerd uh, of ja, moeten die eurogroep niet, niet professioneler laten functioneren, professioneel laten voorzitten. Het, het grote nadeel is dan weer, dan krijg je weer een voorzitter uh, à la Rompuy, à Borosso, uh, die weer een eigen koninkrijkje krijgt. En ik, ik, ik vermoed dat dezelfde bellers dan ook weer tegen zijn. Mm. Uh, want dat heeft ook heel veel nadelen. Dat zijn we, uh, is we iemand met een enorme staf, uh, met een enorme bemensing, uh, die een eigen agenda gaat doorvoeren, die geen uh, democratische legitimiteit heeft. Dus dit is een soort subtimale oplossing waar één van de ja, de boel uh, voorzit. Ja. Um, nou ja, goed, alles is genoemd. Hè. Het kan toch conflicteren dat je daar geheimhouding hebt in die eurogroep... en dan moet je toch ineens in je eigen kabinet weer uh, dingen vertellen... of, of, of, of juist dingen niet vertellen. En, en ik, zou, toch, ik zou het omdraaien. Het is, toch, het is toch heel fijn dat Nederland nu ineens rechtstreeks toegang heeft... tot heel veel informatie die mogelijk anders geheim zou blijven voor Nederland. Ja, ja ten, tenzij, tenzij die het niet mag gebruiken in, in ons eigen kabinetsberaad. Ja, daar weet ik niet precies hoe dat werkt. Maar ik kan me eerlijk gezegd niet zo snel voorstellen... dat hij bepaalde informatie niet... Nee. hij mag het niet publiek maken, maar gebruiken kan het natuurlijk altijd. Ja. Hij weet het immers. Maar hey, Martin, Europa gaat er kennelijk van uit dat het kabinet wel een tijdje zit. Want ze gaan hem natuurlijk niet benoemen als hij uh, ja, over een paar maanden weer weg zou zijn of zo. Nee, dat is wel, uh, ja, daar had ik eerlijk gezegd nog niet over nagedacht. Dat was wel een, een leuke insteker. Ik vraag me af, of ja, Europa, dat zijn in dit geval de 16 andere ministers van Financiën... en een hele partij regeringsleiders. Ik vraag me af of die de, de, de politieke situatie in Nederland dermaat goed kennen... dat ze die inschatting kunnen maken. Uh, maar ja, maar blijkbaar hebben ze wel ja. enige vertrouwen in deze club. We gaan het wel zien. Uh, 21 januari weten we het echt. Uh, dank voor jouw uh, deskundige uitleg hier, uh, Martin Visser van het Financieel Dagblad. Uh, kijk even naar de site. Weinig verandering in de percentages. Wel het aantal stemmers. U kunt de hele middag nog blijven reageren op onze stelling. Het is goed voor Nederland als Jeroen Dijsselbloem voorzitter van de Eurogroep wordt. Elsbeth, met de onderwerpen van dit is de dag. Ja, we hebben zo meteen nog nieuws over dokter Janssen Steur en wat hij zoal in Duitsland heeft uitgespookt. Uh, onze verslaggever van de vijfde dag is daar maakte een reportage over vanavond en komt ons alvast wat vertellen daarover schokkend uh, Ja, grote scholen die klein willen worden. Dat is in Rotterdam het geval. ROC's die vinden dat de oude MEA-O en de MTS weer terug moeten... om de menselijke maat terug te krijgen. Marja Smits van de SP die zegt dat al jaren. Uh, de vraag is of uh, zij op haar wenken bediend wordt nu. We gaan het zo horen na uh, tweeën in, in Dit is de Dag. Ik wens u vast een prettige woensdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer...